Nieuws komt er nog aan. Even wachten na zometeen naar Ranking de Nieuws. Maar eerst even, wat gaan wij in BNN Today doen? Zometeen hoor je alles over de supergeheime, hypermoderne helikopter... waarmee het Amerikaanse leger in Pakistan die actie tegen Bin Laden heeft uitgevoerd. Defensiekenner Chris Klep, die weet er alles over. En bejaarden zijn echt niet altijd hele lieve oudjes. In België staat een bejaarde Nederlandse terecht voor drugshandel. En ze is niet de enige criminele bejaarde. Daarover meer in de wekelijkse crime-rubriek. En er wordt gevoetbald. We proberen Erwin Wennermars te vinden. Die zit ergens in het stadion naar Cambuur Zwolle te kijken. Um, dat hoor je natuurlijk sowieso. Cambuur, FC Zwolle. En ook Fortuna zit het RKC. Later bij ons in de uitzending. Ranking the News. Maar eerst Lukie Kink. Ja. op vijf van de top 5 van Ranking the News. De aankomende bekerwedstrijd van FC Twente en Ajax. Speciaal voor dit nieuwtje laat ik me even begeleiden... door puur willekeurig neutraal kampioenenmuziek. Zondag hè, eerste wedstrijd van twee finales. Volgende week dan weten we met hoeveel puntenverschil SC20 kampioen wordt. En uh, zondag dan eerst uh, de bekerfinale tegen Ajax. Zoals gebruikelijk in vriendelijke regio's van Nederland... zijn er allemaal sympathieke initiatieven opgezet om de club in, in kwestie te steunen. De gevel van het pand gaat schuil achter een enorm spandoek... met daarop honderden portretfoto's van SC Twente-fans. De supporters konden een plekje kopen op het doek... en de opbrengst gaat deels naar het kinderkankerfonds Kika. Dat is mooi, hè? En omdat voetbal zoveel meer is dan alleen maar winnen... Eh, ...maar gelachen wordt er ook. Bijvoorbeeld in fanshops, daar is het een drukte van belang. Een willekeurig voorbeeldje. Wat is nou het raarste wat jullie hier verkopen? Uh, ik denk toch wel voor de meeste mensen in de condom. Waarop staat in Gaston, als nou je bent. Ja, in Amsterdam, daar staat het ook in de krant. Voor trainer Frank de Boer is het allemaal reet te ingewikkeld. Ja, het is heel moeilijk te zeggen. de ene kant krijg kan je dan gezegd... ...als je een slecht resultaat... Dat je gewaarschuwd bent dat je, je heel graag wil revancheren. Aan de andere kant, als je een hele goede wedstrijd uh, speelt kun je misschien psychologisch een hele zware tik uitdelen aan je, aan je, aan je, aan je tegenstander? Ja, zondag 6 uur, dan weet Ajax of ze een tik hebben gekregen of dat ze revanche moeten halen. Goedemorgen. De negende keer dat er in de bus geblazen moet. Ja. Opkomst weer minder dan de andere jaren. Maar het aantal vind ik niet belangrijk. Uh, jullie zijn de, er zijn de mensen hier. Zou... We staan weer voor de bus. Zeker de car gespannen als medio's. Ja. Oké, okay, even een beetje uitleggen. Dit gaat dus een heel ingewikkeld gesprek worden... over een groep mensen die de dood van Pim Fortuyn gaan herdenken. En die groep is trouwens niet zo heel erg groot. Volgend jaar dan het dubbele lustrum. Ja, eigenlijk is het jebeleum. Maar ja, dat had ik liever op een andere manier gevierd. We hebben Wiegel benaderd, Smalhout, professor Berger, nog... Allemaal meer. afgehaakt. Dat ligt daar. Bij de secretaresse staat al in de agenda van volgend jaar. Minister Opstelten is al gevraagd. Komt op de proppen vanavond. Wie komt dat proppen? valt ernstig ten zeerste te betwijfelen. Ja, maar voor deze mensen is Pim nog heel erg belangrijk. Gewoon helder, bespreekbaar maken. Hij voor tuin ging voor alle kleurtjes, maakt hem niet uit. Ik zeg wat ik denk en ik en doe, ik doe wat, wat, ik wat ik laat. Zeg. Ja, laat. Ja. Oké, okay. Veel <laughs> mensen kwamen er trouwens niet, zo'n 15 mensen gingen mee met de bus. At your service. Maar eerst, Pim, her en gedenken. Nou, en we dachten. En at, you, at your service. Ja, dat heb je al gezegd. Uitmouwen. Die bus in. Ja. Op drie dan de olieprijzen. Onze verslaggever liep vanmorgen op de markt. En wat schetst zijn verbazing? Op de oliemarkt kostte een vat ruwe olie vanmorgen nog maar 95 dollar. Een heel verschil met begin deze week. Want toen kostte de olie nog bijna 114 dollar. Het is de sterkste daling in meer dan 2,5 en een half jaar. Ja, en dat komt omdat een afvlakking van de economische groei wordt verwacht. En dus is er minder olie nodig. Slecht nieuws, zou je zeggen. Maar voor ons automobilisten is het wel weer lekker. Want de benzineprijs die daalt natuurlijk nu als een malle. Ja, maar je maakt nou de fout dat de benzineprijs natuurlijk opgebouwd is uit drie componenten. Je hebt dus de kale olieprijs. Dan hebben we de accijnscomponent. Oh, boring. Duurt lang. Die is niet gevoelig voor dalingen van olieprijs. dat is een vast component. En daaroverheen nog een keer BTW, 19 Heeft u enig idee hoeveel procent of hoeveel cent lager mogen we op? Hopen, binnenkort. Nee, dat, ik heb geen idee. Alleen verwacht nog geen wonderen. Op 2 dan opmerkelijk nieuws. Studenten zijn dom. Sinds de OV-chipkaart moet je namelijk twee dingen doen als je met de trein gaat. Inchecken en weer uitchecken. En dat is ingewikkeld, joh. Vergeet uit te checken met de OV-chipkaart. Dat is vervelend, want dat kost geld. En het gaat vooral mis bij studenten. Omdat die er nog minder aan gewend zijn dan onze reguliere reizigers. Ja, studenten gaan namelijk nooit met de trein vandaag. En zo kwam het dat iedereen het weet, behalve de studenten. Uh, mensen die met regelmaat met de OV-chipkaart reizen, daarvan vergeet ongeveer zo'n 0,5 tot 0,5 maar 7% uit te checken. Mensen die wat minder frequent reizen met de overchipkaart, dagjesmensen bijvoorbeeld, daarvan vergeet 2% uit te checken. En studenten doen dat ruim twee keer zoveel. Hoeveel extra geld dit de studenten kost, dat is niet bekend. En dan nog de nummer 1 van vandaag. Niet alleen John de Mol die kan het mediabestel op zijn grondvesten doen schudden. Vandaag toch wel opmerkelijk nieuws. De Tros en de Afro, ze gaan fuseren. Ja, dankjewel Winston, voor van hier. De baas van de Tros en de Afro maakten dat nieuws vandaag bekend. Uh, van harte welkom. Uh, het doet mij groot genoegen dat ik uh, mede namens uh, mijn collega van de Afro, bestuursvoorzitter, uh, u kan meedelen dat de uh, besturen en de raden van toezicht van uh, Afro en Tros hebben uh, besloten om uh, op weg te gaan naar een fusie van de beide omroepbedrijven, waarbij de beide merken zullen blijven bestaan. Oftewel, daar ga je als kijker dus geen ene mallen moet van missen. Uh, maar dat is maar goed ook, want wie wil nou deze geweldige programma's niet meer zien? Programma's als Opium, Kunstuur, Rel, Close-Up zijn voor ons van wezenlijk belang. Ja, net zoals de titels Dorewi, Kunstquest, Maximum bereikt, Space Goofs... Het perfecte plaatje, met je neus in de boter. De opsteker van de week. Ik kan wel huilen. En dat is ook een titel, die Zij laatste. Ja, zeker. Een fusie dus, maar niet zonder enkele voorwaarden. En dat zijn een drietal. En wat ons betreft zal dan moeten worden voldaan aan een uh, drietal voorwaarden. De eerste plaats uh, zullen, zal de omroepwet moeten worden gewijzigd. De tweede plaats uh, moet het zo zijn dat het, het vrije budget verdwijnt. En de derde plaats betekent dit... Eh, dat de grens van 400.000, zoals die nu nog vast ligt... in de omroepwet, dat die moet verdwijnen. De baas van een publieke omroep denkt trouwens niet... dat er in Den Haag gehoor gaat eh, worden gegeven aan die voorwaarden. Of de fusie doorgaat is dus nog niet helemaal zeker. Maar als er een fusie komt, dan verdwijnen er in ieder geval... gelukkig geen banen bij tv en radio. De vraag zal gesteld worden, wat is het effect voor de medewerkers? Zullen er gedwongen ontslagen vallen als het allemaal doorgaat? Nee, dat lijkt mij toch niet. Er zijn draconische bezuinigingen afgesproken. Gedwongen ontslagen zullen dus sowieso gebeuren. Goed, um, dat was het. Maandag, dan is er weer een nieuwe Ik Ga naar Huis. Of naar Dick en Simon. Is goed hoor, Luc. Ik spreek je nog wel later. Goed, nog meer nieuws. Namelijk het uitgestelde NOS Journaal van 9 uur met Freddy van Tijn. Radio 1, het NOS Journaal. Het eerste waterschap heeft maatregelen genomen vanwege de droogte. In het oostelijk deel van het waterschap Vallei en Eem, het deel op de Veluwe, mogen boeren geen water uit bekenpompen om hun gewassen te besproeien. De maatregel is vandaag ingegaan en geldt de komende vier weken. Volgens het waterschap hebben zo'n 25 boerenbedrijven er last van. De waterschappen kondigden maandag al maatregelen aan. Het waterpeil in beken en rivieren is erg laag. Een aantal kleine veerponten is uit de vaart genomen... en in sommige jachthavens kunnen zeilboten niet uitvaren. De Europese Unie stelt sancties in... tegen dertien topfunctionarissen van het regime in Syrië. Hun tegoeden worden bevroren en ze kunnen niet meer naar de EU reizen. Brussel houdt de dertien Syriërs mede verantwoordelijk... voor het geweld tegen de demonstranten in hun land. De EU-ambassadeurs zijn het al eens. Nu moeten de individuele lidstaten nog instemmen... maar dat lijkt een formaliteit. Opnieuw gingen vandaag duizenden Syriërs de straat op om te protesteren. Volgens mensenrechtenorganisaties hebben veiligheidstroepen zeker 16 betogers doodgeschoten. De saapfabriek in Zweden gaat toch niet maandag of dinsdag alweer draaien, zoals eigenaar Spijker eerder deze week verwachtte. Een woordvoerder zegt nu dat het later wordt omdat er nog steeds wordt overlegd met toeleveranciers. Die wilden niets meer leveren omdat saap niet meer betaalde. Daardoor ligt de productie bij Saab al sinds begin vorige maand stil. Saap lijkt sinds deze week uit de problemen... door een lening van een Finse investeringsfonds... en door samenwerking met een Chinees bedrijf. Het weer. Vannacht koelt het af tot een graad of 11. Morgen is het opnieuw vrij zonnig, bij maxima tussen 23 en 28 graden. Ook zondag is het nog warm, maar de kans op een bui neemt dan wel toe. De dagen daarna wordt het iets minder warm... en is er iedere dag kans op een bui. Dit was het NOS-journaal. Hallo? 8 minuten gespeeld. Hallo, hallo. Mij kan je gewoon met naam noemen. is allemaal veilig volgens mij. <laughs> Ik zei ook gewoon nou. Hoor. Ja, hartstikke goed joh. Hey, 8 minuten <laughs> dus. gespeeld in de tweede helft. De RKC gaat op weg naar het kampioenschap van de Jupiler League. De schaal aanwezig vanavond in Sittard. De thuisploeg, die dus met 1-0 achter staat. En RKC heeft dan weer een kans gehad in de tweede helft. Boerichter. Na een mooie lange bal van de linksback. De aanvoerder van RKC Van Peppen weggestuurd. Boerichter kwam aan de linkerkant het strafschopgebied binnen. Maar schoot de bal over het doel heen. Gebeurde hem in de eerste helft van de wedstrijd ook al een keer. RKC nu ook met Van Peppen. Heeft de bal een meter of vijf voor de middenlijn. Breed richting Ramos. Terug naar Van Peppen. Niemand twijfelt toch meer aan een kampioenschap van RKC Waalwijk. Want daarvoor is het krachtsverschil vanavond hier in dit uh, prachtige stadion. Gebouwd voor de eredivisie. Veel te groot. Het zal toch wat zijn als dat volgend jaar in de topklasse een uh, stadion is. Maar daar ziet het niet naar uit. Want ik heb begrepen dat RBC op achterstand staat. De nummer 18 thuis tegen Dordrecht. En dan zou RBC het kind van de rekening zijn. de club. Geplaagd door financiële problemen en sportieve malaise. RKC staat op een 1-0 voorsprong bij Fortuna. En dat zou eigenlijk meer moeten zijn na 54 minuten. Dankjewel, Dagner. Dan gaan we naar Frank Wielaerts. Kambuur FC Zwolle. Het is 10 uh, minuten na de pauze en uh, nog steeds 1-1. En dat is bij lange na niet genoeg voor FC Zwolle. Dat in de rust ongetwijfeld heeft meegekregen hoe het is bij Fortuna RKC. En dat is uh, allesbehalve gunstig voor FC Zwolle. En dat zie je ook onmiddellijk terug. In de tweede helft, de eerste 10 minuten... Zwolle geen schim van de ploeg in de eerste helft... die toen ook veel de bal had. Maar toen het toch de bal wat makkelijker, wat sneller rond liet gaan. Veel makkelijker en sneller de spitsen zocht en vond. Maar nu in de eerste 10 minuten na de pauze... daar helemaal niets van gezien. En dus zou je kunnen zeggen dat Zwolle het zo'n beetje wel heeft opgegeven. Maar misschien ben ik een tikje vroeg met mijn conclusie... hoe dan ook na 10 minuten 1-1 bij Kambuur Zwolle. En hij heeft je gevonden hè, Erben? Hij, hij heeft is me daar. gevonden, ja. Ja. Ja, ja. Het was even zoeken, geloof ik. Maar hij zit, hij, ik heb hem wel eens vrolijker gezien, moet ik eerlijk zeggen. Ah, ik mag ik hem even? Hey, Erben. Dag, Hi. Ja, god, wat zielig voor je. ben ik helemaal naar Leeuwarden gegaan. <laughs> ja. En er is helemaal niks aan hier. Nee? Nee, het is echt. Uh, het, is, het is ook geen wedstrijd meer. Dat, uh, je, je ziet de supporters van de Zwolle zijn uh, meegereisd. Die, die zitten allemaal als, als makkerschapjes. Gewoon te zitten en te wachten van, ja, wat, wat doen we eigenlijk nog? Het kampioenschap is nu echt voorbij gewoon. Het, uh... het lijken wel Ajax-supporters, hè? Van die nep-supporters. Nah, die alleen zeg, maar, uh, nee, alleen <laughs> maar... Ik heb is, het dan over mezelf, hè? Dat, dat begrijp ik, ik, juich ik natuurlijk. juich maar... maar, maar... Dat is, als, je, als je verliest, dan, uh, dan mag je ook gewoon teleurgesteld zijn. En dan, dan ja. ben je eigenlijk ook wel een, een echte supporter, hoor. Maar... Moet natuurlijk altijd wel altijd wel een beetje niks doen. En dat, dat doen ze nu ook wel. Ze zijn ze zitten, zitten gelaten op, op de tribune. Mm. En, uh, ik denk ook dat FC Zwolle het ook in de in de rust wel meegekregen heeft dat uh, RKC gewoon echt op voorsprong staat. En dat ze ja. misschien, ja, daar hangt het natuurlijk meer van af. Het, wij moeten hier, natuur, hier natuurlijk eigenlijk, eigenlijk winnen. Maar zolang er in, in Fortuna, bij Fortuna niks gebeurt. Ja, dan heeft het hier eigenlijk ook allemaal geen zin. Dus, heb, je, uh... heb je je zoontjes meegenomen vandaag? Nee, nee, nee, oh. nee, nee, nee. Het is te laat. Hè. Die moet op bed. Die moet <laughs> lekker slapen. <laughs> en zit jij normaal in de Skybox of niet? Nou, weet je wat ik eigenlijk vind? Ik, vind, ik zit heel vaak in de Skybox. He? Maar ik vind het liefst zit ik gewoon lekker tussen het publiek. Gewoon, gewoon met een he? paar jongens. En dan dan zit ik gewoon lekker voetbal he? te kijken. Ja. Dus dat vind ik het allerleukste. Ik vind die Skybox... Skybox is echt helemaal niks aan. Die mensen geloven, geloof Een Skybox is niet leuk. Gewoon lekker op de tribune zitten tussen het echte publiek, tussen de echte fans. Dat is het mooiste. Daar wil je zitten. Gelukkig, je kan er nog wel ergens enthousiast over worden, zo wil ik het graag hebben. Of, of op de perstribune, daar is natuurlijk altijd ja. gezellig. Hoe, ja, hoe vaak zit je nou naast, naast Frank? Hè? Ja, nooit. Ja. Nou, dat is geweldig. Ik kom nog wel een keer langs, Willemijn, dan mag je ook naast me zitten. Yes, mijn droom. Heren, euh, nou ja, ja, toch veel plezier ja. toch nog. En we ja, horen jullie ja. nog wel eventjes. Sterkte erben. Tot straks. Goed, dag. Het is vrijdag en dat betekent dat wij in de wereld duiken van de misdaad... met onze eigen crime-redacteur Malini. Fase Malini, goedenavond. Goedenavond. Wat klinkt jij uh, zwaar vandaag. Oh, ja, nee. Ik, uh... <laughs> Zo ja, beter. Goed dat je er bent. Nee. Ja, dit klinkt prachtig voor een vrijdagavond. Vanavond we hebben we het over uh, een, een bijzonder onderwerp: criminele bejaarden. Uh, in Antwerpen speelt een hele nou ja, eigenlijk een beetje bizarre zaak rondom een Nederlandse dame van 71, Martina van E. Wie is deze dame? Ja, ze wordt ook al de granny from hell genoemd in de pers in België. Deze Martina van E. Uh, ze is moeder van vijf kinderen en, en iets van twintig kleinkinderen. Dus met recht een oma te noemen. Mm -hmm. Alleen deze oma doet niet alledaagse dingen. Ze zit namelijk momenteel vast in Antwerpen... omdat ze ervan verdacht wordt leiding te geven aan een criminele organisatie. En het, wat heeft ze zo al ja. op haar geweten? Nou, oma Martina blijkt een drugsoma. Ze zou uh, een team aansturen die zich specialiseerde in het leeghalen van cocaïne uit de havens uh, in de containers van Antwerpen. Uh, en en dat, dat handelde ze dan weer door. En het team bestaat naast de oma uit allemaal stoere kerels. Namelijk een aantal Colombianen, Belgen en Nederlanders die er nogal ruig uitzien. En mm. nou, dan is het best apart dat er een klein gerimpeld kreupel, vrouwtje uh, tussen staat die dan ook nog de leiding heeft. Maar ja, voor de klusjes die ze niet aankomt had ze haar twintig jaar jongere en Twee meter lange en ook twee meter brede Surinaamse vriend Julius W. En die zou ook haar rechterhand zijn geweest. Dat doet het dan toch niet onaardig? Een twintig nee, heerlijke nee, brede... niet. Ja. Uh, maar goed, zij, zij staat daar terecht. Um, en, um, wat zegt de oma zelf over deze zaak? Ontkent ze of bekent ze? Ja, ze, ze zouden dus eigenlijk een soort van uitzendbureau voor smokkelijzen uh, hebben geleid. En oma stuurde dus mensen op pad. Nou, en ze zegt, ja, uh, ik, ik ben slechts een tussenpersoon. Ik ben er toevallig bij betrokken geraakt. Ik werkte altijd al in een mannenwereld. Ze honden namelijk een aantal casino's, had juwelenzaken en een sportschool. Ze zeggen, ja, vandaar dat ik me zo makkelijk tussen al die grote mannen kan begeven. En ja, nu is het per ongeluk zes maanden geleden verkeerd gegaan. Ik ben op het verkeerde pad terechtgekomen. Uh, maar goed, uit afgeluisterde telefoongesprekken en verklaringen van andere verdachten blijkt echt wel dat zij de basis van deze bende. En zit ze dus in de gevangenis heel zielig, ziek, zwak en misselijk. Want ja, die leeftijd werkt niet echt mee. Uh, ze hmm. heeft een zwak hart, een hoge bloeddruk. Uh, maar gelukkig heeft ze haar twee meter lange Surinaamse vriend die haar uh, de trappen naar de rechtszaal op kan tillen. Want uh, dat lukt <tie> <het> niet meer. <tie> dat, dat, dat gebeurt ook echt? Ja, dat oh. gebeurt echt. Ja. <tie> <tie> Interessant Ja. Uh, professor ja. Karel Oei is aan de telefoon. Goedenavond. Ja, goedenavond. Hoogleraar forensische psychiatrie. Um, uit onderzoek van het OM van een paar jaar geleden alweer inmiddels. Blijkt dat het aantal criminele ouderen toeneemt. En dan denk ik, ja, god, dat zal wel gewoon door de vergrijzing komen. Maar dat is niet alleen het geval, hè, geloof ik. Nee, het punt is namelijk dat het uh, vaker voorkomt, in ieder geval, mm -hmm. En dan, uh, dan, dan tien jaar geleden, laat ik het zo zeggen. Uh, en dat heeft te maken niet alleen met uh, de situatie van het ouder zijn, maar ook de, situatie, de sociale situatie. Uh, in dit geval uh, wordt er een... Uh, een voorbeeld genoemd van een mevrouw die wel degelijk weet waar ze het halen moet, zou ik zeggen. Die een organisatie leidt ja. en die dus echt wel weet hoe het zit. Maar het is in het algemeen bij die ouderen dat het minder makkelijk gaat in die zin dat het economisch het slechter gaat. Dat ze in de omgeving zien dat jongeren zich wel aan allerlei luxe te goed kunnen doen. En dan uh, meestal ook kleinere vergrijpen hebben in de zin van uh, uh, uit een supermarkt uh, dingen halen. Ja, ja. Maar u, u zegt eigenlijk, ze zien onder uh, andere dat, uh, dat jongeren meer geld hebben en dan denken die ouderen, ha dat willen wij ook. En dat is een van de redenen dat er meer criminele ouderen zijn dan tien jaar geleden. Dat is een van de redenen. Een andere reden is de, de eenzaamheid. Voor vele ouderen is dat toch een, een frustratie. Uh, ze hebben weinig contact met de familie, weinig contact met de buren. En wat ze dan. Ja, je kan ook gewoon bingo gaan een, spelen, een toch? Bijvoorbeeld van bekend. Dat ze bijvoorbeeld jongeren kunnen aantrekken, juist door bijvoorbeeld uh, hasje te verkopen. Oh. Ja, dat is dus een, een mogelijkheid. En dan op die, die manier hebben ze nog contact. een beetje contact. Ja, ja. ja. Uh, dat en, is, komt dat dit dan een vaker voor? Een andere, een andere mogelijkheid is dat. Dat ze eigenlijk ja, toch uh, het gevoel ook hebben dat, dat ze willen meedraaien met alles wat er uh, in de wereld gebeurt. Ja. En dat kan eigenlijk alleen maar door uh, dingen te doen die, ja, die ze herkennen bij mensen uh, wat, wat vlot gaat. En dat hmm. kan te maken hebben met inderdaad uh, drugs veranderen Maar het kan ook te maken hebben met uh, meer contacten met de jeugd. Wat vaak ja. ook aanleiding geeft tot uh, meer zedendelicten. Ja, nou is er dus die jaar gereist. Ja. Uh, ja, nou, nu is er dus 10 jaar geëist tegen Martina en advocaat vindt eigenlijk dat ze een lage straf moet krijgen van haar vanwege haar leeftijd. Want ja, ze komt waarschijnlijk anders niet meer leven de gevangenis uit. Heeft hij een punt? Dat vraag ik me dan af. Ja, ik denk het wel. Het feit dat, uh, dat ouderen in het algemeen, nu even los van deze situatie van deze mevrouw, uh, dat ouderen uh, zich vaker uh, laat zeggen, dit soort dingen uh, begaan, heeft ook te maken met, uh, met niet alleen de vergrijzing in algemene zin, maar ook met uh, verslechterende hersenfuncties. Dat is ook uh, objectief na te gaan. En mensen hebben toch de neiging okay. om minder uh, zich te kunnen beheersen, hè, uh, meer impulsief te handelen. Uh, als ze euh, ja, als daaruit een slof schiet en dan is het net iets te veel. Uh, wij herkennen ook bijvoorbeeld in verkeersdelicten toenemende aantallen van overtredingen uh, door ouderen, door bejaarden. Uh, ze verliezen ma makkelijk uh, de macht over het stuur. Dat is gewoon zo. En uh, ja, dat dus u zegt eigenlijk net, uh, doordat... kost aan de integratie ja. van het overzicht. Maar even, even kort samengevat, dus door de manier waarop zij... Nou ja, als je, je ouder bent, dan werkt het iets anders in je hoofd. En daarom vindt u dat zij een kortere straf zouden moeten krijgen? Nou, het, het kortere straf... Het moet in ieder geval meer aangepast worden aan hun situatie. Ik zou ja. zeggen, meer humaan. Ja, want u en wil echt een, een soort van speciaal... seniorenrechtspraak. Wat zegt u? Een soort van seniorenrechtspraak, eigenlijk. Dat zou natuurlijk in de toekomst de, de, de, waarschijnlijk de beste oplossing zijn... zoals ook een jeugdstrafrecht is... Hè? maar ook aanpassing is aan de jeugdsituatie. Maar meneer, deze, meneer Oei, deze dame, die Malini Sorry, Malini die hebben we aan de ja. telefoon. Ik bedoel, hoe heet deze dame? Uh, Martina. Martina. Oh, die, die is 71, maar dat is, ja, dat is tegenwoordig natuurlijk helemaal niet meer zo oud. En die, die, die was vol, volstrekt goed bij haar, uh, ja, bij haar hoofd. daarom zeg oh, ik, ik, ik even heel we gaan eerst heel, We bevrouw, gaan eerst heel hè? even naar het voetbal. Ik onderbreek u even, anders is het momentum alweer voorbij. Frank Wieler. Ja, 63 minuten hebben we erop zitten. Nee, 64 minuten hebben we erop zitten. Dat is het niet het allerbelangrijkste. Zwolle is weer op voorsprong gekomen. Dat is veel belangrijker. Schreurs net in het ploeg gekomen. Gaat zijn tegenstander voorbij aan de rechterkant. En legt de bal voor de goal. Daar waar Ars eigenlijk in de dekking staat. Maar de, barst, de bal gaat langs die dekking. En dan kan hem simpel binnen tikken. Zwolle staat weer voor in Friesland met 2-1. Dat is nog niet genoeg. Want er moet ook nog wat gebeuren in Limburg. Maar 2-1 is in ieder geval iets voor Zwolle. En Ragnar, bij jou ook nieuws. Zeker, 65e minuut. De beslissing is daar gebeurd. Veel in Limburg. 2-0 voor RKC op bezoek bij Fortuna Sittard. Corner benen van Fortuna. Nou ook nog een gevaarlijk schot van een invaller. Oyama. En dan een uitbraak van RKC waar nog een verschrikkelijke trap wordt uitgedeeld door Ribeiro trouwens op het middenveld in de buik van Benson. Maar de aanval gaat verder met Boerichter onder meer en Braber. Die gaan met z'n tweeën op één verdediger en de doelman af. En dan speelt Braber het prima uit. Schuift de bal onder doelman. Windjes door vanaf de rand van het strafschopgebied. En dan zoekt hij meteen de geelgroene, geelblauwe aanhang van RKC Waalwijk op. Want dat zijn de clubkleuren. En iedereen, alle reservespelers melden zich dan daar achter die goal. Waar ook heel veel foto's graven zitten omdat de beslissing in de Jupiler League aanstaande lijkt 2-0 voor RKC, de ploeg die het kampioenschap gaat binnenslepen en die binnen een jaar gaat terugkeren in de eredivisie. Het voetbal, dank heren. Uh, we gaan even terug naar uh, Marlini Fase en Karel Oei. Meneer Oei, u was net aan het uh, vertellen over die seniorrechtspraak. en dat dat nodig is omdat er nee, die met, met oudere mensen misschien anders moet worden omgegaan. En, maar deze dame waar we het over hebben in deze zaak... Uh, die is 71 en die is gewoon volstrekt uh, helder en, en helemaal prima in haar hoofd. Dus dat klinkt dan eigenlijk een beetje overdreven. Ja, voor deze dame wil ik da dat natuurlijk ook niet. Uh, want dit is, wij noemen dit. Deze mevrouw is onder de rechter, dus daar gaan we niet over. Hè? Mm. Maar het gaat meer naar aanleiding van deze zaak. Ja. Dat er natuurlijk vaker ook uh, mensen zijn die wel minder vitaal zijn. En uh, op die leeftijd is gewoon de kans groter dat je minder vitaal bent. En daar zou rekening mee moeten worden gehouden. Dus senior rechtspraak, zegt u? Dat zou een mogelijkheid zijn. Nee. Maar de rechters hebben al de neiging in Nederland. Uh, in ieder geval om daar rekening mee te houden met de leeftijd. Ja. Oké. Okay. Goed, we gaan uh, af, uh, zien hoe dat met deze zaak gaat. Uh, professor Karel, oei, dank voor uw moment hier. En Marlini, nog even een vraag. Hoe gaat het aflopen met deze uh, oneerbiedig, noemen ze haar wel, de granny from hell? Ja, nou, haar enorme vriend heeft uh, aangeboden haar straf uit te zitten. Ik denk niet dat dat gaat gebeuren, maar ik vind het namelijk heel zielig dat zij de laatste jaren in de gevangenis moet doorbrengen. Uh, er is tien jaar tegen haar geëist en de rechter doet waarschijnlijk eind van de maand uitspraak, dus uh, dan weten we meer. Maar in die fase, dank en tot volgende week. don't feel like picking up my phone. So leave a at the tone. Today I swear I'm not doing anything. Uh, I'm gonna kick my feet up, and So thank you.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 Holland. Met hoe heet het nummer? De Lazy song. Ja, dat kon ik echt zo snel niet vinden. Naar het buitenland gaan we. In Exit Holland. Ilja van Ooyen, die woont in Slowakije, in Bratislava om precies te zijn. Ilja, goedenavond. Goedenavond, hallo. Hi, de stad staat volstrekt op zijn kop, want het WK ijshockey wordt daar gehouden. En dan denk ik, hé, het WK ijshockey, het is morgen bij ons, uh, kan het 28 graden worden. Ik weet niet wat voor weer het bij jullie is, maar het lijkt me geen weer voor ijshockey. Ja, ik begrijp er ook helemaal niks van. Hier is het ook ontzettend lekker weer. Het is helemaal zomer en uh, iedereen zit hier op terrasjes. En uh, waarom, waarom nu in Godesnaam het wereldkampioenschap gehouden moet worden, ik, ik heb geen idee. Maar dat is normaal niet op dit tijdstip? Ja, volgens mij wel, maar het is altijd uh, verrassend laat in het jaar. Ja, ja. Dus, uh, dus, heel maf. Je zit lekker op het terras en dan ga je met je uh, dikke winterjas naar binnen om daar... Uh, ja. Uh, ja. <laughs> en nou, nou denk ik ook ja het zal wel in de rest van de wereld is het uh, uh, op sommige plaatsen groter, uh, veel groter dan hier, maar daar bij jullie in Slowakije in Slovakije is het heel groot hè? Nou ja, voetbal, zijn uh, ze niet heel goed. Uh, en in ijshockey zijn ze wel goed. Ze zijn mm -hmm. dat een keer wereldkampioen geweest. En dat was toen uh, Slowakije net Slowakije was. Dus vanuit Tsjechisch-Slowakije uh, apart. Ja. Dus uh, ja, dat betekent gewoon ontzettend veel voor mensen. En, en het uh, wordt heel groot gevierd. Op dit moment is uh, Slowakije tegen Tsjechië. Um, dat kan ik me zo indenken dat het zoiets is als Nederland-Duitsland. Uh, ja, maar dan... Ja, ongeveer, maar dan nog iets meer emotie. Want ja, het zijn echt broers. En uh, Tsjechië is de oudere broer van Slowakije. En uh, in tegenstelling tot Nederland en uh, in, uh, Duitsland, denken de Slowaken altijd dat ze niet kunnen winnen van hun grote broer. Ah. Dus van, van tevoren <laughs> gaan ze ervan uit: nee, dat gaat nooit lukken. Ze zijn misschien iets nou, realistischer 1, dan 1. 1, 1. Ja, oké. Okay. En er is nog een uh, uh, derde te gaan. Ja. IJssel gaat in drie delen. En uh, ja. Het gaat zo ontzettend snel dat spel, dat er kan echt in drie minuten kunnen nog vier goals gescoord uh, worden. Dus uh, uh, je weet het nooit. Hey, en het leeft ook in de stad, hè? De, de hele stad is er zelfs uh, een, een beetje voor vervrijd, zal ik maar zeggen. Ja, er is zelfs een heel stadion voor gebouwd. Het was een week voor het kampioenschap uh, kampioenschappen was het, was het nog, niet eens, uh, nog niet eens af, zeg maar. Mm -hmm. En overal wordt een beetje zo uh, buitenkant opgepoetst, stickers opgeplakt, banners, straten uh, werden een beetje opgeknapt. Maar alleen op de weg vanaf het station naar het uh, stadion. En, en daarbuiten? Afgezien van ja, die weg? Ja, daarbuiten niet. Er is nog steeds één groot puin. Ja, zo gaat dat in dat soort landen. Ja, de bol, ja. Een klein beetje opknopen, maar vooral niet te veel. Wat, wat hoor ik nu allemaal om je heen gebeuren? Ja, nee, ja een goede actie van de Slowaken. <laughs> de goalkeeper ligt op zijn gat. Maar ik begrijp er niet zoveel, Van ik vind hij zo op je eigenlijk ook niet zo leuk. Waarom zeg maar niet? Maar Voetbal. Want dan kan je tenminste die mannen een beetje goed bekijken. En mooie lijven en dergelijke. En deze is helemaal ingepakt. <laughs> ja, ja, ik snap het. Ja. Ja, nou, ik ben blij. Wij hebben lekker twee wedstrijden vanavond. En jij ja, hebt pech daar in, in, ja. met het ijshockey. Goed, Illa van Ooyen. Hebben nog een mooie tijd daar in Bratislava? Want de hele stad staat op zijn kop. En dat is dan ja. wel weer gezellig, lijkt me zo. Dank je wel. Hartstikke ja, gezellig. Dank Eén minuut over half tien. Hier is het nieuws met Freddy van Tijn. Radio 1. Het NOS-journaal. De Britse bevolking heeft gestemd tegen de hervorming van het kiesstelsel. Nog niet alle stemmen van het referendum zijn geteld, maar volgens de BBC is al duidelijk dat een ruime meerderheid van de kiezers nee heeft gestemd. De Europese Unie stelt sancties in tegen 13 topfunctionarissen van het regime in Syrië. Onder meer worden hun tegoede bevroren. Brussel houdt de 13 Syriërs medeverantwoordelijk voor het geweld tegen de demonstranten in hun land. De individuele lidstaten van de EU moeten formeel nog instemmen met de sancties. De Italianen voeren actie omdat ze vinden dat premier Berlusconi... de economische crisis niet goed bestrijdt. Vooral voor jongeren zou de regering te weinig doen. Tienduizenden Italianen zijn vandaag de straat op gegaan en er is ook gestaakt. Veel scholen en overheidsdiensten waren gesloten... en in veel steden was er geen openbaar vervoer. En op de luchthaven van Wenen zijn smokkelaars opgepakt... die 74 zeldzame papegaaie eieren probeerden in te voeren... Als ze de eieren hadden kunnen laten uitbroeden... hadden de papegaaien meer dan 4.000 euro per stuk opgeleverd. De eieren die inmiddels beginnen uit te komen... zijn naar de dierentuin gebracht. Dit zijn de hoofdpunten op dit moment. Gaan we naar het voetbal? We gaan niet meer? Die is bij Fortuna Zittert, RKC Waalwijk. Ja, goh, het is zo'n feestje al, lijkt me zo. Kwartiertje voor tijd, iedereen heeft zoiets van fluit maar af. Iedereen die uit Waalwijk komt, tenzij er nog goals vallen. Het is 2-0 met nog een minuut of 14 op de klok. Van Hout ingevallen voor de groot BHKC, weg aan de rechterkant. Verovert wel een corner, komt uiteindelijk niet tot een schot op doel, omdat er goed wordt verdedigd door Bader Kotbani. Hij is invaller op de linksbackpositie, positie omdat er daar een schorsing is bij Fortuna Sittard. En laten we dan even kijken naar deze corner die Van Hout zo meteen zelf gaat nemen. Want een doelpunt erbij zou de feestvreugde natuurlijk alleen maar doen toenemen. Het krachtsverschil dat is ernaar Fortuna Sittard Hij is vanavond nergens één keer een vrije trap gezien. Het afgelopen kwartier van Riksen. Die bal werd goed gepakt door de doelman van RKC. Nu is die doelman van... Uh, Fortuna Sittard windjes goed bij de bal. Die corner dus van RKC Waalwijk. En iedereen kijkt naar de klok. Iedereen wil dat het afgelopen is. Want dan weten we zeker dat RKC gaat terugkeren. De ploeg die 13 punten goed maakte op FC Zwolle. Die zich leek te moeten gaan richten op de na-competitie, Maar die uiteindelijk gewoon zeg maar, gewoon kampioen wordt Tweede keer trouwens dat Ruud Brood, dat met RKC presteert promotie naar de eredivisie. Het is wat. 2-0 ja. hier bij uh, Fortuna RKC. Maar er zitten er toch wel wat Waalwijkers die alvast een beetje een feestje bouwen, of, of helemaal niet? Nou, af en toe eventjes. Mensen kijken toch ook voetbal, heb ik het idee. Af en toe beginnen ze wel te springen en te zingen. Het gaat dan vooral over FC Zwolle. Hoe de fuck is een Zwolle? Dat mag je <lacht> volgens mij bij jullie wel zeggen. Dat doe ik bij de NOS nooit. Nee, wacht uh, nee, wel. Nou, misschien een aansluitingstreffer <lacht> nog. Nee hoor, komt er ook niet. Die uh, mensen kunnen weer gaan en springen want RKC gaat kampioen worden. Goed, dankjewel Ragnar en dan gaan we naar Frank Wilaard. Kambuur F6 -Svolle. Nou ja, je hebt een, een verdrietige in- en in, treurige Erben Wennemars naast je denk ik zo. Nou, dat, dat denken laat maar weg. Is, hij is absoluut in en in, in treurig. Uh, net al even met zijn hoofd op uh, het uh, sportpersdeskje uh, geslagen. <lacht> dat het echt definitief mis is. We zitten ook al een minuut of tien naar allerlei tackles en overtredingen. Ja. Gele kaarten, uh, blessurebehandelingen te kijken. Botekien is de man die op dit moment uh, van het veld afgaat. Hij heeft... Kramp tot grote ergernis van de meneer uit de raad van commissarissen bij FC Zwolle naast me. En uh, ja, dat kan natuurlijk niet zeggen. Die heeft vier, vier weken niks te doen gehad. En nou heb je kramp. Ja, daar krijg voortijd. je wel kramp van natuurlijk. Ja, ja. Ja. Ik mag dat namens hem wel zeggen. Ja. Maar hij mag dat zelf natuurlijk dus niet zeggen. Want hij is ook een klein beetje van FC Zwolle natuurlijk. Een kwartier te gaan nog. En ik moet eerlijk zeggen dat niets mij overtuigt van dat Zwolle nog ergens in gelooft. Zij weten natuurlijk ook dat het 2-0 is voor RKC. En dan moet je de wedstrijd gewoon uitvoetballen. Zie je links en rechts wat frustratietackles, wat frustratiegele kaarten. Terwijl je toch al weken weet dat je het verknald hebt. Dat gebeurde namelijk in de thuiswedstrijd tegen RKC. Toen de Brabanders Zwolle vernederden in eigen huis. Dat, dat was het moment waarop het definitief eigenlijk misging met FC Zwolle. En vandaag wel 2-1 voor, dat nog wel tegen Kambuur. Maar het gaat nergens meer over, dat is zo jammer. Nog een kwartier te spelen. Dit is Radio 1. BNN Today. Ja... Je hebt waarschijnlijk die foto's wel gezien van dat uh, helikoptervrak bij de actie uh, om Bin Laden te doden. Of te doden. Nou ja, hij is daarbij gedood. Daar is die helikopter neergestort en die is toen uh, uh, opgeblazen, maar niet helemaal. Een stukje staart is achtergebleven. En uh, sommige mensen lopen daar heel erg warm voor, voor die helikopter. Want dat, op dat stukje van die helikopter, want dat zou gaan om een superstille nieuwe helikopter. En een van de mensen die daar heel erg opgewonden van wordt is militair-historicus Christ Klept. Goedenavond. Goedenavond. Ja, toch? Ja, ik ben nog net aanspreekbaar moet ik zeggen. Nog net. Nou, gelukkig spreken we je nu eventjes. Ja, ik, ik zag die, die beelden van die helikopterstaart. En, uh, en dan denk ik, ja, goh, ja, nou, die hebben ze niet helemaal goed opgeblazen. Maar jij dacht echt. Dit is het. Nou, het is in ieder geval uh, een foto die heel veel mensen verbaasd heeft. Omdat. We over het algemeen wel weten wat dat soort speciale eenheden uh, gebruikt. In de zin van ja, dat die toestellen natuurlijk gewoon bij operaties gebruikt worden. En daar gewoon zichtbaar worden. En uh, ja, dan vallen ze dus gewoon op. En ja, wat heel veel mensen opviel is dat dit toestel van een Af Afghaanse basis afkomt. Hè, van een Amerikaanse basis in Afghanistan. En ja. blijkbaar eigenlijk door niemand uh, echt uh, goed is waargenomen. Dus ja, iedereen was toch wel een beetje verbaasd. Maar het zou gaan om een nieuwe variant van de Black Hawk helikopter. Um... Ja, ja, dat lijkt me althans op dit moment uh, de beste gok, uh, zeg maar. Wacht even Chris, we gaan, er, is een voetbal, er is een doelpunt, we komen zo bij het terug. Dank. Okay. Ja Zwolle was al in mineur en dat is nu niet minder geworden. 11 minuten officiële speeltijd nog en Mark de Vries goedelt. Mark de Vries mag je zeggen, hij is 35 jaar, heeft heel Groot-Brittannië afgereisd en is hier nu al een paar jaar actief bij Cambuur. Hij maakt 2-2 in Friesland tegen Zwolle. Goed, Christ, we gaan weer verder. Yep. Serieuze zaken. Ja. <laughs> Je was aan het vertellen. Het, is, het zou gaan om een nieuwe Black Hawk helikopter. Die, daar wisten we al, het bestaan kenden we al. Ja. Maar dit is een bijzondere versie. Ja. De, de special forces die zijn natuurlijk voortdurend bezig met het uh, uittesten van allerlei nu, uh, materieel. En er zijn eigenlijk drie dingen uh, die, die het moeilijk maken om een helikopter in te zetten. Dat is natuurlijk het geluid, hè, dat kennen we allemaal wel. Uh, dat is de, de, het radar uh, signatuur, dus het beeld wat ze geven op de radar. Het is een groot ding wat veel herrie maakt uh, en veel klap wiekt, zeg maar. Mm. En dan word je erg uh, opvallend voor de, uh, voor de radar. Uh, en zo natuurlijk, sowieso natuurlijk uh, de zichtbaarheid uh, en de hoorbaarheid. Ja, dan kun je een aantal dingen doen. Uh, je kunt een, een totaal nieuw uh, toestel ontwerpen, maar de techniek is nog niet zo ver dat we een toestel kunnen ontwerpen wat echt ook uh, groot is en veel mensen kan meenemen. Uh, dus op dit moment vliegen we nog voornamelijk operationeel met aangepaste uh, toestellen. En mijn gok zou eerlijk gezegd zijn dat het niet een totaal nieuw toestel is, maar dat het een aangepaste versie is inderdaad van die Black Hawk. en dat zie je ook wel een beetje aan, als je, de mensen kunnen zich die foto allemaal wel een beetje voor de geest halen, denk ik. Uh, wat ze zien is het uh, staartstuk en twee van de achtervleugels, zou je kunnen zeggen, stabilis stabilisatoren. En dan ja, een soort rotors met, met een soort putdeksel erop, hè, zou je kunnen zeggen. Ja, dat is allemaal technieken die we op dit moment eigenlijk wel kennen... Uh, de afgeronde hoeken die je ziet, uh, mm -hmm. dat is om de radar uh, te misleiden. Uh, uh, ik zeg altijd, van als je vlak voor een radar gaat staan en je zwaait met je armen, dan val je ontzettend op. Nou, ja. dat is eigenlijk wat ook een helikopter ook doet. Uh, dus het is een heel snel uh, bewegend ding met die rotors. Nou, wat je dus moet doen is de rotors zoveel mogelijk verbergen. Nou, dat kun je dus doen achter zo'n uh, schijf. En wat nu heel erg interessant is, en waar, waar heel veel technici zich nu over gaan buigen, denk ik, is dat er een nieuwe techniek in ontwikkeling is. Uh, we kennen allemaal dat geluid van die helikopter, hè? dat poppen. Op, op, op, nee, op geluid, dat ja. je op een hele grote afstand uh, hoort. Mm -hmm. Nou, om dat te verminderen uh, dat geluid dat komt door de rotorbladen die allemaal op precies dezelfde afstand van elkaar staan. En dat geluid versterkt elkaar dan. Uh, dat is dat klappende geluid wat je krijgt. En een techniek die nu in ontwikkeling is, is om de rotors een klein beetje van elkaar af te zetten. Dus om, om de tussenafstanden tussen de rotors een klein beetje te variëren. Zodat je uh, dat geluid als het ware opheft van elkaar. Mm -hmm. Ja, nu, nu denk ik, uh, en daarom is die staatsstuk dus toch wel interessant. Dat heel veel aandacht zal uitgaan. Uh, misschien dat de Chinezen wel heel erg geïnteresseerd zijn uh, in hoe die rotor in elkaar zit. Dat lijkt me erg interessant. Ja, want dat kon je zien op die foto. Dat het dus een andere bladen heeft dan, of een rotor, hoe je dat ook noemt, dan een, de helikopters die we eigenlijk kennen. Nou, hij heeft sowieso een, een, een rotor. ...die iets afwijkt van, van de meeste rotors die we kennen. Het is duidelijk een rotor die ontworpen is om zo min mogelijk geluid te maken. Dat is wel, dat is wel duidelijk. Nou is dat op zich niet zo bijzonder, want dat gebeurt in, in burgerhelikopters tegenwoordig ook wel een beetje. Vooral als ze boven steden moeten vliegen. Maar het interessante is nu, van, als, je, als je dit eenmaal ontwikkeld hebt... ...dan zijn landen als China en Rusland natuurlijk heel erg geïnteresseerd in die techniek omdat als ze die techniek helemaal hebben... Dan, hebben ze, hè, dan gaat de wet van de voorsprong, uh, van, van de, uh, voorsprong gelden. Omdat ja, alles wat de Amerikanen al voor ze uitgevonden hebben... Voor de, voor de Chinezen en voor de Russen... dat hoeven de Russen en de Chinezen zelfs niet meer te ontwikkelen. Ja. Dus ze zullen denk ik wel erg geïnteresseerd zijn in, uh, in deze techniek. En maar je, jij, het zou kunnen... Jij denkt de Chinezen zouden nu al iets... Nou ja, aan de aanleiding van wat ze hebben gezien... nu al iets aan het maken kunnen zijn? Ja. Uh, nou, ik, het, het grappige is... Dat bijna alle landen die dit kunnen ontwikkelen en daar vallen China en Rusland voor gedeelte ook wel onder mm -hmm. denken wel allemaal ongeveer in dezelfde richting. Eh, uh, als je een helikopter ontwikkelt zijn er maar een, ja, een beperkt aantal dingen die je met, met zo'n helikopter kunt doen. Het, het zal altijd een rotor moeten hebben het zal altijd een achterrotor moeten hebben ja. uh, dus, dus je moet wel een bepaalde richting uitdenken maar het is natuurlijk wel heel prettig als je die technieken al ontwikkeld hebt ja, dat scheelt gewoon heel erg ontwikkelingskosten en ik denk dat de Chinezen en de Russen gewoon heel erg geïnteresseerd aan deze foto's zullen gaan zitten kijken. Ja. En is dat, moeten we ons daar zorgen? Overmaken? Nee joh, helemaal niet. Uh, dit soort techniek, uh, die voorsprong die je daarin hebt, is altijd maar een paar jaar geldig. Uh, dan worden er weer uh, maatregelen ontworpen om die er tegen in te gaan. Denk, denk bijvoorbeeld aan die steltvliegtuigen. Uh, die, die zwarte, iedereen kent die dingen wel, denk ik, die zwarte toestellen met die hele scherpe hoeken. Uh, ze zien er een beetje uit als een blokkendoos uh, met, met scherpe punten. Ja, ja dat is techniek uh, die wordt ontwikkeld en die zal een paar jaar lang is die niet, uh, niet te ontdekken, zeg maar dat toestel. Ja, en dan langzaam maar zeker worden er weer tegenmaatregelen ontwikkeld. En ja, in het algemeen wordt gezegd dat in de ontwikkeling van de wapentechniek... dat zo'n vijf of tien jaar voorsprong is. Ja, en dan worden er weer dingen ontwikkeld die daar tegen ingaan Dus de voorsprong die de Amerikanen hebben... moeten ze eigenlijk steeds opnieuw versterken. Door zeg maar. dus steeds nieuwe dingen te ontwikkelen. Ja. En dat doen de Amerikanen trouwens ook. Maar zijn ze wel enorm aan het balen nu dat, dat iedereen deze informatie heeft? Nou, ik denk, ik denk dat dat reuze mee zal vallen. Hoor. De, de techniek die je ziet is wel modern... Uh, maar kan betrekkelijk makkelijk uh, gekopieerd worden. Mitje, en dat, dat is nu wel interessant... Als je het ding zelf in handen krijgt. Dan, dan kun je gaan, wat de Amerikanen noemen... ...reverse engineering gaan doen. Dus Dan heb je het ding in handen en dan kun je terug gaan, terug gaan redeneren... ...van waarom ziet dat ding er zo uit. Dan ga je dus kijken uit wat voor materiaal die samengesteld is... ...hoe die er precies uitziet, waarom die er precies zo uitziet. Het is dus wat de Japanners na de Tweede Wereldoorlog... ...met heel veel dingen gedaan hebben. Ze hebben gewoon mm -hmm. Westerse spullen gekocht... ...en zijn die gaan terugontwikkelen. Zo ja. zijn ze voor een gedeelte aan hun auto-industrie gekomen. Ja, dat kunnen de Russen en de Chinezen natuurlijk ook doen in principe. Goed, het is uh, in ieder geval, word jij daar erg opgewonden van, dat is leuk om te horen. <laughs> Ik probeer toch uh, een rustige nacht te hebben vannacht. Ja. <laughs> en uh, we gaan uh, horen wat daar verder allemaal nog mee gebeurt met okay. deze technologie. Dankjewel, militair historicus Christ Klep. Is er weer gescoord hè, Ragnaar. Curieuze ontwikkeling in de slotfase, minuut 86 op het scorebord. Fortuna Sittard maakt een doelpunt, nou, krijgt wel... hulp van LKC Waalwijk. Drost werkt de bal in eigen doel en zo is de stand 2-1. In het voordeel nog altijd van RKC Waalwijk. Maar met die gelijke stand op het bord bij Kambuur Zwolle mag RKC deze wedstrijd zelfs verliezen. Want het verschil met de Zwollenaar is twee punten. Dus zoveel is er niet aan de hand. Een uitbraak via de linkerkant. Een voorzet die er komt van Shacky Son. Die is ingevallen. En dan glijdt Drog de bal. Gehinderd door een Fortuna-Sittard-speler. Achter zijn eigen doelman Arjan van Dijk. Nou een kleine domper op de feestvreugde wellicht. Omdat er niks aan de hand was vanavond voor RKC Waalwijk. Maar feitelijk geldt dat nog steeds. Je ziet wel dat RKC graag nog iets terug wil doen om te laten zien. Wij zijn echt een klasse beter dan jullie. Jullie van Fortuna Sittard. Maar RKC nog altijd op kampioenskoers hier in Limburg. Want het staat nog altijd met 2-1 voor. En dat is zoals gezegd dik en dik en dik genoeg. Zo, ja, nee. Goh, goh. Yes. yes. <laughs> Je, je, zit mee, je zit stiekem mee te luisteren. Nee, dat is Erben nee, natuurlijk. Ja, dat is erben. Ja, ik zit te, ik zit te voesten te puggen. Wat is? Is het nog, uh, ja, wat is het? nog uh, vier minuten officiële ja. speeltijd. 2-2 is het hier. En met die ontwikkelingen uh, bij Fortuna werd hij hier onmiddellijk uh, van allerlei rekenmethodes erop losgelaten. Ja. En zijn we eruit gekomen. Hier moet nog drie keer gescoord worden door Zwolle. En dan moet er uh, door, nog één keer door Fortuna gescoord worden. Dan is, dan is uh, uh, Zwolle kapot. Ja, ja. Twee keer door Fortuna en één keer door Zwolle. En ik, zie, ik acht de kans dat, dat groter. Dat Fortuna dus, uh, twee keer gescoord dan dat Zwolle hier drie keer gaat scoren. Heb spoelen. jij een lijntje met Drost? Want die maakt daar dus de eigen goal. Hè? Ja. Dat is opvallend. Oh, ja, want Drost staat hier bij Zwolle in de verdediging ook. Dat is een tweeling ja, dat, dat is op zich wel aardig. Waarbij ook gelijk allerlei complottheorieën om ervoor te zorgen dat Fortuna nog in de eerste divisie bleef. Maar op dit moment is Almere het kind van de rekening. Want die staan achter. RBC staat voor. Dus die blijven er stiekem toch nog in. Ondanks de puntenaftrek van de afgelopen weken. En de sfeer in Friesland trouwens is uitstekend. Het publiek vermaakt zich prima. Nu het 2-2 uh, staat. En ze het gevoel hebben dat ze ook nog over Zwolle heen kunnen. En ze dus het gevoel hebben dat ze Zwolle het setje geven... richting de promotie degradatiewedstrijden de, Dat zijn de wedstrijden waar Cambuur zelf ook aan mee gaat doen. En Zwolle zal daar ook toe veroordeeld zijn. Want in drie minuten drie goals maken en dan nog hopen op een goal van Fortuna. Nou ja, zoveel geluk kan Zwolle nooit meer hebben in de slotfase van deze competitie. Daar gelooft echt helemaal niemand in. Behalve Erben misschien? Nee, nou, ik geloof ook niet in. En volgens mij is het ook nog zo dat dankzij de 2-2 van Cambuur... Uh, lopen ze ook niet in de eerste ronde van de play-off. Dus er het, het staat voor kampen, staat ook nog wel weer wat op spel. Zoals of eigenlijk voor alle clubs wel iets op het spel staat. Alleen even zwollen uh, is toch vanavond een klein beetje de verliezer helaas. Een klein beetje, zeg maar, heel erg de verliezer vanavond. Inderdaad, 2-2 natuurlijk. Heren, dank. Today is talent. Hollands hoop voor de toekomst. Dan heb ik het niet over voetballers. Dan heb ik het over twee dames. Dames, goedenavond. Hallo. Goedenavond. Martine Verheij, Judith van der Loo. Want uh, op vrijdag hebben wij altijd talenten in de studio. En dan kan je wel in Hilfense kaarten kaartenbakken duiken. En er zitten altijd weer dezelfde sprekers in. En dezelfde jong talenten. Maar wij zoeken ze liever zelf. Vanavond twee apenverzorgers. Ja. Hoe komen we erop uit de Apen naar Apeldoornse apenhul? Uh, want, dat is wel leuk, daar is een, een huise geboortegolf aan de gang. Toch, Martine? Jazeker. We hebben... Uh... Op het moment drie gorilla-babytjes. Als het goed gaat, worden er dit jaar uh, vijf baby's bij de gorilla's geboren. De laatste twee worden in uh, begin juli verwacht. Ja, en vijf baby's in één jaar, dat is toch echt niet. En dat is zelfs een wereldrecord, hè, geloof ik? Als het allemaal goed gaat, gaan we ja. een wereldrecord vestigen. Maar daar mogen we het niet over hebben, want dan word jij zenuwachtig... en weet ja. je dat het <laughs> niet goed gaat. <laughs> ja. Maar goed, goed dat jullie zijn, Martine en Judith van der Lodens. Apenverzorgers op de, moet je nou zeggen, op de Apenhul, in de Apenhul... Officieel in. Is ons geleerd in de Apenhul in de Apeldoorn. Um, heel toevallig valt dit trouwens allemaal samen met het 40 jarig bestaan van de Dus Dat hebben jullie PR-technisch toch leuk voor elkaar, dat al die baby's worden geboren. Zit daar nee, wij niet plan, veel voor gedaan? we de campagne hoor. achter of zo. Nee. zo. <laughs> nee. nee. Nou, we hebben iets gestuurd met anticonceptie, maar meer een deel hebben ze zelf gedaan. <laughs> iets gestuurd met anticonceptie, ja, serieus? Ja, inderdaad. We hebben wel wat uh, gestuurd met anticonceptie. Wij vonden onze jonge vrouwen. In het begin nog te jong om zwanger te worden. En nu dachten we, het is tijd. En toen werden ze allemaal zwanger. Ja, ja en, en toevallig inderdaad komt dat PR technisch ja, heel, heel goed ja. uit. Ja. Daar ja. is echt niet over nagedacht. Ja, ja. Tenminste, niet door ons ze <laughs> um, uh, de, de, de, de gorilla's en de doodshofdaapjes, uh, daar ben ik heel erg gek op. Die vind ik ja. zo leuk. Die, die zijn ook bijna aan de leggen zeg maar. Ja, klopt. Uh, eind van deze maand uh, begint ongeveer uh, het geboorteseizoendag. daar. En... Gaat dat heel netjes per seizoen? Ja, zij zijn, uh, het scheelt een beetje per doodverapensorm. Maar die, uh, de Boliviaanse zwarkopdoodverapen uh, waar ik dan uh, mee werk... Uh, die hebben echt een strikt seizoen uh, waar ze paren en het strikt uh, geboortsseizoen. En dat moet van jullie of dat doen ze uit zichzelf? Dat doen ze uit zichzelf. Okay. Uh, ja, nee, de, ze, mogen, ze helemaal, moeten niks van ons. Nee, dus eind van ja. deze maand uh, ja, dan zullen we waarschijnlijk de eerste... Uh, de dus, uh... ja. Nou, zei ik al, ik, ik, ik, ik persoonlijk heb niet zo heel veel met apen. Ik vind die doodshoofdaapjes heel erg schattig. Die wel. Voor de rest, eh, nou, moi. Maar voor veel mensen toch wel het hoogtepunt van de dierentuin. Nou ja, apenhulzen zitten natuurlijk alleen maar dieren. Um, Martina heeft jou meegenomen, Judith, als talent. Ja, en dan, ben ik benieuwd, dan ben ik benieuwd, waarom kies jij voor, voor een beroep met apen in plaats van een beroep met mensen? Ja, nou ja, sowieso hebben dieren altijd mij wel geboeid. Ik ben ook altijd opgroeien met huisdieren en zo en uh, ja met dieren zijn bezoeken ja dat zij toch iets langer stil bij de apen waarschijnlijk ook omdat je wel meer uh, herkent zeg maar uh, in het gedrag ook en uh, tijdens mijn studie uh, heb ik dus ook echt voor gekozen om zoveel mogelijk ervaring op te doen wat het... met apen sorry je ja. dit is gescoord <lacht> oh, <heb> <lacht> Diep in de blessuretijd. Ja, Moet ik zelfs even gaan kijken wie nou uiteindelijk Shit. de goal maakt. Wildschut, Want ik dacht Matsi, maar er is uh, nee, iemand anders nee, die nee, nee. aan het juichen is. Wildschut ja. is de man die je maakt. En daardoor wint Zwolle nog wel van Cambuur. Uh, ja, die heen er, naast... er even lekker in hoor. Dat was even... Daar zat een partijtje frustratie achter, achter de schot. Die ging ja. er heerlijk in. En je hoort dat Erben naast me ook enige frustratie van zich af brult. Nou, dat mag natuurlijk ook. Ja. <laughs> Zo hoort het ook te ja, gaan. Cambuur ja, dacht hier ja, stiekem ja. te gaan winnen van FC Zwolle. Dat gaat niet niet gebeuren. We zitten in de blessuretijd. Zwolle staat voor tegen Kambuur met 3-2. Maar wat zou het? Terug naar de dames en de apen. Oh, oh Ragnar. Gaan we ook nog even langs. Ragnar, niet mij. Sorry, Ragnar. Laatste tellen in Sittard bij Fortuna. Dat met 2 in achter staat tegen RKC. De ploeg die op, de punt, op het punt staat om te gaan promoveren. Terug naar de eredivisie. En Erik Braamhaar is blijkbaar een man van de regels. Want drie minuten extra tijd heeft hij bij deze wedstrijd opgeteld. En die lijken ook echt te gaan worden uitgespeeld aan de kant van RKC. Trouwens staat iedereen al buiten de dugout. Ook de spelers die niet bij de selectie zaten. Die geschorst of geblesseerd waren. Geblesseerd. Geschorst was Sander Duits. Hij is een vaste waarde op het middenveld. Maar kreeg... Vorige week in een met 7-0 gewonnen wedstrijd tegen RBC Roosendaal. Een gele kaart en moest een plekje vandaag afstaan. Ze hebben zich allemaal omgekleed in nu. En misschien dat er nog één goaltje bij kan voor uh, RKC. Aan de andere kant een doelpunt bij Frank. Hier is het 2-1 voor RKC. Er, wordt nog, uh, ja, uh, er komt nog een goaltje bij, maar uh, het feest is voor Kambuur. Want het wordt gewoon 3-3, dachten wij even dat Zwolle toch nog ging winnen. In ieder geval in die slotfase vallen er wel genoeg goals. Maar ze worden gewoon eerlijk verdeeld over uh, beide ploegen. En uh, we gaan uh, hier dus naar 3-3 bij Kambuur Zwolle. Zwolle wordt geen kampioen. De kampioen zit bij Ragnar. Zeker, want ze springen elkaar allemaal in de armen. Ik kijk even naar de technische staf met Rob Maas, met Ruud Brood, met Ette Goei ook. Die vormen een cirkel met z'n allen. Ook Roy Hendricks, een van de andere assistenten erbij. En een stukje verderop op de helft van Fortuna Sittard. Het feest van de spelers en iedereen erbij in een grote intieme cirkel. Springen en zingen zij allemaal, want die ploeg die zich vanaf de winterstop op de play-offs leek te gaan moeten richten, is opeens toch kampioen geworden van de Super League. En dat is een prestatie. Je weet nooit wat je terugkrijgt of het volgend jaar beter gaat dan afgelopen seizoen toen RKC 18e werd. Maar in ieder geval is het vanavond feest. Het zal lang gaan duren in Waalwijk en het is aan het einde van de rit natuurlijk gewoon verdiend. Ze hebben een spelersgroep die sterk is en die bureau is kampioen in Sittard waar RKC met 2-1 wint van Fortuna. Hé, hey, hé, hey, die dames maar wachten hier in de studio. <laughs> Martien en Judith, apenverzorgers uh, in op bij de apenhul. Het is over, dames, het voetbal. Gelukkig. Okay. De volgende zeven minuten, zes en een <laughs> half nog maar, zijn volstrekt voor jullie. Um, we hadden het erover, uh, Judith, uh, je zei van, nou ja, waarom dan gekozen voor een beroep met dieren? Omdat je altijd van dieren hield. En wat ik me afvroeg, wat, um, maar wat heb je gestudeerd? Wat, ik wat... heb uh, biologie gestudeerd. Aha. En dan... Ja. Uh, nee, ja, vast niet richting apenverzorgster. Maar dat, dat Nee, wat dat is biologie gewoon uh, breed. En dan uh, kun je het zelf een beetje invullen. De opdrachten en projecten die je doet. En afstuderen uh, dingen in je eigen interesse. En daar heb ik zoveel mogelijk wel de ervaringen uh, gezocht. In uh, onderzoek bij uh, apen dan. Of gewoon andere werkervaring. Ja, ja. Heb je dat nodig? Je, je hebt een universitaire opleiding gedaan. Ja. Is dat nodig als je dit werk wil doen? Uh, nee, uh, in principe uh, heb je dat heb niet nodig. Heb jij niet met in het? GELACH uh, nee. Nee. Ja. Ja. <laughs> Nee, nee van, uh, ja, je kunt gewoon met een mbo uh, uh, ja. kun je in de dievenverzorging uh, terecht. Laten we het even over hebben over de, de apen spreken tot de verbeelding. Bijvoorbeeld nee. in films. Ja, uit welke film zou dat nou zijn? Ja, King Kong. Ja, nou Iedereen kent het wel, een gorilla die ontvoert een jonge dame. En nou lijkt dat natuurlijk heel erg in de verte een klein beetje op ons eigen King Kong-verhaal. Bokito, 2007, ontsnapte hij die uit uh, Diergaarde Blijdorp. Hè. Iedereen weet het nog, hij sprong over het water van zijn verblijf. En verwondde toen uh, een bezoekster, die hem daar wel vaker op kwam zoeken. Daar zijn jullie ongetwijfeld heel vaak op aangesproken. Heeft dat jullie werk veranderd sindsdien? Nou, in principe heeft het ons werk niet heel erg veranderd. We krijgen er nog steeds wel ontzettend veel vragen over. Want net als in Blijdorp hebben wij ook de Gorilla's achter een gracht. En onze gracht is best wel heel breed, maar er staat heel veel plantjes in. Dus dat lijkt best wel. Maar. maar ja... Wij zijn uiteindelijk wel over eens dat het, wat met de boekieten gebeurd is een incident is geweest. En zo zit een gorilla echt niet in elkaar. En ja, helaas di lijkt dit een beetje op King Kong, maar een gorilla normaal gesproken. Als bij ons de schildpadden aan land komen, staan alle gorilla's met gestrekte pootjes over. Oh, is dat zo? dit is eng. <laughs> ja, het is een incident geweest. Niemand had het verwacht dat het ooit zou kunnen gebeuren. En gesproken... Maar heeft, heeft het gevolgen gehad voor, voor jullie werk, voor, voor, voor jullie zelf, voor de apen? Nee, voor ons niet. In Rotterdam uiteraard wel heel ja. veel. Maar voor ons uh, niet. Het enige wat wij niet meer doen is zeggen dat ze nooit door het water gaan. <lacht> <Daar zijn we lacht> Want in principe geweest. gaan ze niet door het water. En ze kunnen apen. niet zwemmen. Nee. Nee. nee. Dus ja, Ze kunnen niet zwemmen, dus ze zullen het eigenlijk nooit doen. Dus dat hij dat gedaan heeft, is echt verbazingwekkend. Um, er waren toen alle biologen natuurlijk op televisie ook apenexperts... die hier iets over te melden hadden. Eentje van zei toen dit. She would risk it all. Gorillas in de mist. For... Nou, dat is wat anders, maar daar komen ze op. Dat is gorillas in de mist. Die vrouw manifesteert zich als iemand die hem aardig vindt, die hem aantrekkelijk vindt. Mensen hebben verdraaid goed in de gaten of ze met een man of een vrouw bij ons mensen te maken hebben. En daar is een vrouw die telkens kennis met hem maakt. Die wil die in de harem hebben. Maar ze gaat drie keer per week weer even zo vrolijk weg en komt weer terug en komt weer weg. En daar zit zijn ongelofelijke frustratie. Gorillamannen zijn macho's. Ja, hij wilde de dame in zijn, in zijn harem, zegt hij. Is dat... <laughs> ik zie jullie te kijken van <laughs> waar lult die man over? Uh, uh, niet, niet mee eens met deze theorie? Ja, het, het is heel moeilijk uh, ik, om daar echt een goede uitspraak over te doen. Uh, want dit was dan uh, Jan van Hoof, uh, als ik het goed heb gehoord. En uh, ja... Er zit overal wel ergens een beetje een kern van waarheid in. Want het is wel zo dat Bokito uh, door mensen is grootgebracht. Dus ja, daardoor is hij qua gedrag en waar hij op focus... toch waarschijnlijk net iets anders dan de dieren... die gewoon door eigen soortgenoten zijn grootgebracht. Dus, uh... Maar waar ik het eigenlijk... Dat is natuurlijk moeilijk te bepalen. Dit was een incident. Maar waar, waar het op lijkt is dat die aap een, een band met die dame had, die gorilla. Um, jullie werken je leven al, Martina, jij vooral heel erg lang... Hoe, hoe kan, kan je er iets over zeggen over die band? Ik vind dat zo'n heel raar begrip namelijk. Zo'n band met een dier. Ja, ik vind het inderdaad ook wel een beetje een vreemd begrip, maar ja, het zijn natuurlijk hele hoog intelligente dieren. En jouw huisdier, een hond, herkent je zeker ook. Dus maar heb jij een persoonlijke band met de apen die jij verzorgt? Met de grillen die jij verzorgt? Nou, wij prefereren dat in eerste instantie niet. Kijk, wij zien onze apen echt als een sociale groep. Uiteraard is het semi-vrijheid, dus zijn wij verzorgers en weten ze precies wie we zijn en wat we doen. Maar we profileren ons niet als een soortgenoot of een groepsgenoot. Nee. Maar ja, natuurlijk weet je, vind je ze wel hartstikke leuk, natuurlijk. Dat kan ik niet ontkennen, dat, dat is heb je ook zo je voorkeuren dat die ene gorilla vind je net iets leuker dan die andere? Die wisselt per dag. Oh, die wisselt per <laughs> dag. <laughs> dan aan het karakter aan mijn baai en naar de leeftijd van de gorilla's. Maar dus ik identificeer me wel soms bij bepaalde karakters. Ze zijn wat mij dat... die lekker arrogant zijn. Denk, oh, dat zou ik toch wel willen zijn zo. <laughs> ja, ja. Maar dat lijkt me ook lastig, want ik bedoel, je verzorgt dieren en die, die gaan uh, dood en eer, mensen ook, maar dieren over het algemeen wat eerder. En heb je daar een band mee? En dan, ja, dat, le dat levert ook uh, ja. nou ja, ja. lastigheden voor jou op, lijkt mij. Ja, het is natuurlijk werk, maar als we terugkijken naar vijf jaar geleden... toen ons voormalige leider bij de Gorilla's Boongroep... echt een icoon voor apen, was en voor onze Gorilla Groep. Toen die stierven ja, dan heb ik toch wel even een paar dagen verslag geweest. Eerlijk gezegd, dat, dat hakt er gewoon wel in. Ja, het is werk, je moet door. En de band met, voor mij persoonlijk, ik weet niet of ik voor Judith spreek... Is, Anders dan wanneer je wat met je eigen huis die je hebt. Het, het, het, het blijft er Het is gewoon een hartstikke leuke baan. Ja, maar wel professioneel. Thuis ja. kun je lekker knuffelen. <laughs> je knuffel je wel eens met die doodschop aapjes, Judith? Nee, nee, nee, nee, daar beginnen wij niet aan. Uh... Daar beginnen we niet aan. Nee, nee, ja. Jammer, dat is nou iets wat... Dat, <laughs> nou, dat mag ook niet. Nee, ja, je wil het ook gewoon niet uh, doen. Omdat, uh, ja, je wil gewoon graag dat die dieren gefocust blijven op zichzelf. Gewoon lekker een natuurlijke gedrag blijven doen. En als jij dan als mens ertussen gaat... Ja, ja dat verstoor je het helemaal. En uh, ja, dat wil je gewoon niet. Je wil gewoon dat ze uh, mooi als een groep samenleven daar. Dames, goed dat jullie er waren. Uh, de mannen en uh, het voetbal hebben iets van jullie tijd <lacht> opgesnoept. <Topper lacht> sorry daarvoor, maar toch heel erg leuk. Judith en... Oh god, ik ben heel even via je naam kwijt. Martine. Martine, sorry Martine. Judith en Martine, dank. Zo meteen langs de lijn. De overnachting. Elke week één gast die blijft slapen, maar vooral komt praten. Laat me zitten in het donker. Morgen in de overnachting. Laat me zitten in de nacht. De helft van Akte in de Munnik, namelijk Paul de Munnik. En een kusje voor je moeder. Die daar in het grote bed. Naast je licht. Morgen nacht om 12 uur, Paul de Munnik in...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 Verhalen over gewone mensen die gemangeld worden door bedrijven, de overheid of instanties. Die verhalen ziet u terug in Kan niet Waar Zijn. Vanavond om half elf op Nederland 1. Een schrikvaas? Of een lekker geurtje? Of anders een pseudo koe voor op de koelkast? Kijk, ook leuk, decoratiezand. Hallo, het blijft wel je moeder, hè? Geef je moeder een boek. Want van boeken krijg je nooit genoeg. Dit is Radio 1.